This hour. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Oekraïne heeft Nederland vlak voor de ramp... met vlucht MH17 gewaarschuwd... voor de gevaarlijke situatie in het luchtruim. Dat gebeurde nadat boven Oost-Oekraïne... een vrachtvliegtuig was neergeschoten. Die informatie is niet doorgegeven... aan de luchtvaartmaatschappijen, schrijft het kabinet... aan de Tweede Kamer, zonder uit te leggen... waarom dat niet is gebeurd. In Frankrijk zoekt nog steeds een enorme politiemacht... naar de twee broers, die worden verdacht... van de aanslag van woensdag in Parijs. Ten noordoosten van de hoofdstad wordt een bosgebied... Uitgekampd. De politie krijgt er bij hulp van het leger en van zwaar bewapende antiterreur eenheden. Of de broers ook echt in het bos zijn is niet zeker, maar hun vluchtauto is daar gevonden. De twee zijn waarschijnlijk zwaar bewapend. De twee verdachten waren bekend bij de Amerikaanse autoriteiten. Ze staan al enige tijd op een zwarte lijst en mogen Amerika niet in, meldt persbureau AP. Een van de broers is in 2008 veroordeeld voor het ronselen van jihadstrijders. De ander zou in Jemen zijn getraind door Al-Qaeda. Duikers hebben in de Javazee signalen opgevangen van de zwarte dozen van het neergestorte toestel van Air Asia. De dozen zelf zijn nog altijd spoorloos, maar mogelijk kunnen ze door deze pings sneller worden gevonden. Het toestel stortte anderhalve week geleden neer met 162 mensen aan boord. Waarschijnlijk zijn de zwarte dozen uit het toestel geslingerd. Na vijf jaar is het geld dat via Giro 555 was ingezameld voor Haiti op. De samenwerkende hulporganisaties hebben in het Caribische land 111 miljoen euro uitgegeven aan noodhulp en wederopbouw. Haiti werd in 2009 getroffen door een zware aardbeving waarbij meer dan 200.000 mensen om het leven kwamen. Van het geld zijn onder meer huizen en scholen gebouwd.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 op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Eembrugge en knooppunt 3 kilometer. A10 Noord richting Den Haag voor de Koentunnel 2 kilometer, dat komt door een te hoge vrachtwagen. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Gorkum 7 kilometer, dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Tot zover de verkeer.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 Met nu, de herhalen van CFM Jazz. You know you drive me crazy When I see you dancing on the floor My heartbeat starts racing Just being with you I see your smile Makes me feel so good The vision! jaar. Het werd uh, gezongen door die American Legendary Jazz Band...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 cold, the trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. Cause I'm in love With you It's June in January Cause I'm in love with you Ja, eh, het, het aardige van... Eh, het aardige van zo eh, met z'n allen presenteren is het... Eh,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 You've missed the quick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 Laat de techniek dit heel even afweten. Daar moesten we snel even een ander plaatje in starten. Maar uh, David, ja. als nog een herkansing. Gymnopedi van Erik Stadi.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 We'll be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 Een extra en die heet MacPie. Dus vandaar de naam van het orkest. Het is de eenmalige optreden geweest. Live CT in het concertgebouw in Amsterdam. Ik dacht september of zoiets opgenomen. Lily Marleen. Voor de kaserne, voor de grote toon, stand een laterne en steekt ze nog daarvoor. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Super geil. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir uns so lieb hatten. Das. Atherna stink, ik wil de kring niet doen sehen en wachten tot ze komen. Ohne mich, Lilly Marlene. Ja, terecht applaus voor uh, natuurlijk. Uh,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 Uh, dit is gewoon ook het oudste programma hè, van, uh, ja. van de zender. Waarom uh, programma Pe dat nog draait. <laughs> het Peter, Peter, hoe lang ben jij al uh, betrokken bij deze uitzending? Ik weet het zo niet, maar een aantal jaren. Een aantal ja, jaren ja, ja. al. Ja, niet, niet vanaf het begin hoor, nee. nee. Uh, Oké, okay, ja. maar je doet het met heel veel plezier. Ja. ja. Je hebt vanda uh, vandaag ook weer fantastische muziek voor de luisteraars meegenomen. Voor ons ook natuurlijk. Wat gaat de volgende worden? Uh, de vaste luisteraars weten dat ik... een uh,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 Een, een, een soort uh, Ode aan Django cd hebben die gemaakt en daar staat een nummer op van Debussy ma reverie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 Magic spell, you kiss, this is lovey and rose. When you kiss me every sighs and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart.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 We'll <laughs> Van de Look of Love uitgevoerd door Diana Kroll. Auko, we zijn heel benieuwd ja. wat jij weer voor ons in petto hebt. Ik heb een postje geleden op televisie de wereld draai doorgezien. Dat was Benjamin Herman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 Een slogan op wind, Rita Reis... dat ook uh, in de jazzmuziek veel gebruikt wordt, maar niet dagelijks kost is. Meneer Richard Galliano met zijn kwartet. En Richard Galliano die speelt accordeon. Gabe Burton vibrafone. George Maratz op de bas. En Clarence Penn op de drums. En we gaan horen een waltz voor Debbie.